Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Meer Nederlanders willen weer op vakantie. Volgens het toerismebureau heeft 8 op de 10 al plannen gemaakt. Dat is ongeveer 10% meer dan vorig jaar rond deze tijd. Veel vakantiegangers die toen in eigen land bleven, willen nu weer naar het buitenland. En er zijn ook weer meer buitenlandse toeristen die deze kant op willen komen. Wat het precies gaat doen weten we nog niet. Maar in ieder geval zal er een stijging zijn van het aantal internationale bezoekers wat Nederland aandoet dit jaar. Zouden er nog wel een slag om de arm? Vakantieplannen kunnen nog veranderen, bijvoorbeeld door een nieuwe coronagolf of de oorlog in Oekraïne. Nederlandse bedrijven mogen hun Russische gas niet in roebels betalen. President Poetin wil dat, maar volgens energieminister Rob Jette is er Europees afgesproken om er niet aan mee te doen. Als Rusland volhoudt kunnen die bedrijven dus helemaal niet meer betalen. Een Zwitserse man van 20 heeft zichzelf het ziekenhuis ingemasturbeerd. Volgens de Telegraaf was hij zo hard tekeer gegaan dat hij buiten adem raakte en een longprobleem kreeg. Er zat lucht in de holte tussen zijn longen en aan de onderkant van zijn schedel. Het was zo erg dat hij op de IC terecht kwam, maar na een paar dagen kon hij weer naar huis. En het Irma-Sluis-effect is nog steeds niet uitgewerkt. De gebarentalk van de coronapersconferenties inspireert mensen nog steeds om gebarentaal te leren. Ja, wel door het nieuws eigenlijk. Ja, echt Irma-Sluis. Vond ik wel echt heel leuk. Ik denk dat ik anders niet per se meteen had gedacht, oh gebarentaal, dat lijkt me wel leuk. Ik denk wel dat het echt daardoor is gekomen dat ik dacht, laten we dat proberen. Ook bij de UvA in Amsterdam merken ze dat. Er komen veel aanmeldingen binnen voor de opleiding Nederlandse Gebarentaal. Daar is een maximum van 15 studenten per cursus. En we hebben nu wachtlijsten. Die cursussen die zitten vol. Het weer, veel zon, maar in het binnenland ook wat wolken. Het blijft op de meeste plekken droog. Het wordt 15 graden in Friesland en 20 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat bij Koude een file van 5 kilometer. Een vertraging is iets minder dan 10 minuten. Er ligt olie op het wegdek en daardoor zijn er twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de Muziek Boulevard.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 Ik ben zo behoorlijk klaar.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 Wanneer ik lam stap in de Uber Ik haal de mooiste pata's, uit mijn kast Ze glimmen net zoals je lacht Je pak de bom voor het café Dus neem je vriendinnen mee Is de nacht nog jong Komt de zon al op Gaan we af Ga ik uit m'n bol in m'n stony handy? Ik heb flessen in de koelkast net als janky. Drank heb ik per van bier en pellet of drie. Zelf doe ik een paf net Jean-Marie. Consistent heb ik feest in de tent. Space ongeremd. Gekke tramaland, jongkokron met croissant. Batra in m'n hand. En twee kassen in de frituur geland. Zorgen zijn vanmorgen gaan door tot laat. Straks vroeg op, maar vroeg woord bij de daad. Zo kom je bonje, cross en vino. Dit is het laatste rondje, schijk nog een vino. Eerste nacht, en... nog jong, komt de zon op, gaan we allemaal naar de kloot? Vanavond ga ik even naar mijn Gooi alles vanaf en giet me vol. Want ik hou van het leven, al moet ik soms ook geven. man <laughs> What I mean I do very different things Babe It's time to figure it out Ik wil darte... Ik doe pellet op. We